NOS Radio de Lijn. Welkom terug bij NOS Langs de Lijn. Uh, het derde uur van deze zaterdagavond. Uh, het tweede uur waarin we uitgebreid in onze interviewserie uh, gaan praten met een uh, sportgast. We hebben je Joop Albeda gehoord het vorige uur. Als ik nu recht doorkijk, dan kijk ik uh, naar de bank van Epke Zonderland. En daar zit zowaar ook Epke Zonderland. Dat uh, uh, schept weer een band, maakt het wat makkelijker qua interviewen. En als ik langzaam heen kijk, dan zie ik het stadion van Heerenveen. Want daar woon je echt op een steenworp afstand. En ja. je eigen hal ook nog in de buurt? Ja, die is uh, vlak daarachter. Die is, uh, in hetzelfde complex een beetje. Ja, ja, ja. Goedenavond overigens. Goedenavond. Fijn dat je uh, mee wilde werken aan uh, onze interviewserie. Is dit een bewuste sportplek die je hebt gekozen? Uh, of kwam het zo uit? Wel een Hallo. klein beetje. Ja, ik, ik woonde hiervoor uh, in, in de buurt in, in een appartement. Ook in Heerenveen? Uh, ook in Heerenveen. Ja, dat was eigenlijk ook al op loopafstand wel van, de, van de Hal. Uh, en uh, op een gegeven moment was ik uh, ook op zoek naar, uh, uh, naar wat anders. En uh, toen kwam dit, uh, dit uh, leger te staan, uh, kon nooit huren. En, uh, ja, dat was eigenlijk wel een, een ideale locatie. Dus ja. uh, dachten we dachten, daar gaan we voor. We? Ja, ik uh, woon hier met, uh, met, uh, met Sjoerd uh, uh, Dat is een schaatser, dus ook sporter. En uh, daarvoor woon ik ook met uh, twee schaatsers. Dus dat is wel een bewuste keuze <lacht> om een beetje... Met wie dan? Uh, Bram Smallebroek, die nu uh, voor Oostenrijk uitkomt. En uh, Marco Lubbers is onderhand gestopt. Maar dat waren twee uh, schaatsers die ook samen trainen. Maar dat werkt altijd wel goed om met, met andere topsporters samen te worden. Zeg maar. In plaats van ja, studenten bijvoorbeeld. Dat ja. is toch ja? wat lastiger. Vanwege het, het nachtleven, wat ja. dat vooral niet moet zijn. Ja, nou ja, gewoon je ritme is gewoon hetzelfde. Twee keer dag sporten vaak. En, uh, uh, en soms ook inderdaad nog uh, uh, fanatiek met, uh, met studie. Uh, en gezond eten. Inderdaad niet uh, door de week uh, laat thuiskomen. Of uh, ja, ga ook mee op stap. Of... Ja, dat, dat, is, dat, dat is op zich, kun je natuurlijk gewoon prima nee zeggen... maar het is uh, makkelijker als je mensen in je omgeving hebt... of ze mee samenwoont die uh, ja, het eigenlijk hetzelfde ritme als jou hebben. Ja. Ook als sociaal contact is het soms best lastig om uh, dat te onderhouden. En dan vind ik het heel leuk dat je als je thuis komt... dat je ook iemand hebt weet je wel, waar je wat uh, mee kunt hoeren of uh, dingen mee uh, uh, kunt bespreken en dat soort dingen. En, uh, ja, dat vind ik veel leuker dan uh, dat ik uh, alleen thuis kom, zeg maar. Ja. En deel je dan alles? Ja, wel veel. Ja, dus dat wordt, automatisch wordt het natuurlijk wel, uh, wel goede vrienden. Want uh, als je een keer een baalder hebt... Dan, uh, ja, dan, dan ga je thuis ga je niet meer uh, toneel spelen van... Uh, er is niks aan de hand, maar dan ben je gewoon jezelf. Dus dan ja. Uh, ja. Ja, tuurlijk, ja. spreek je dat soort dingen wel. Ja. Ja. Gewoon apart. Maar ook nog met de schaatsen uh... Ja, ja, ja. ik heb daarom ook wel... Uh, ja, waarschijnlijk ook daarom wel wat meer met de, met de schaatssport. Het is sowieso iets wat, uh, wat in onze familie ook wel... Uh, wel uh, speelden, we gingen wel altijd, uh, als er ijs lag, uh, gingen we altijd wel het ijs op op de schaatsen. In Lemmer? Ja, in Lemmer of uh, ergens in Friesland als de uh, meren uh, bevroren waren. Um, maar inderdaad ook uh, nou ja, de huishouding die ik heb gehad. En, um, we trainen nu ook twee keer per week uh, in, uh, in Tiel, uh, krachttraining. Dus uh, ja, dat ken je ook best wel veel op een gegeven moment. Dus ik ja. vind uh, dat, wel, dat is wel een sport die ik, uh, die ik wel goed volg. Toen jij toen vroeg om na te denken over fragmenten die je wilde laten horen in dit uurtje, ja. toen kwam jij ook met Rintje Ritsma aan. Ja, klopt. Wil ja, je nou weer schaatsen? Ja, weer ja. schaatsen. Nee, daarom. Wil je eerst het fragment horen of wil je eerst vertellen waarom je het fragment hebt gekozen? Uh, ja, laat, maar. laat eerst het fragment horen. Ik ben benieuwd. Okay. We gaan terug naar 4 januari 1996, het WK. Mee als het mag En dan is het 6 14, 72 voor Ritsma. 6-17, 06 voor Pasma. Zij Jacques Chapelle vanuit Insel, we moeten rechtstreeks door naar Leeuwarden-Riek Kamer. En waar het nieuws is dat er voorlopig geen 11stedentocht zal komen. We gaan terug naar Insel, naar de finale van het WK. En glimlachen doet hij nog net niet. De knipoog naar Egbert van der Doeven die de rondetijden aangeeft. Geeft hij ook nog niet. Maar de ontspanning is op zijn gezicht te zien bij Rintje Ritsma. Eens Sportsma. En die perste nog eens een keer. Werkelijk een laatste ronde van 34-9 uit. Het is glorieus wat beide schaatsenrijders hier laten zien. Rintje Ritsma op weg naar de finish. Glorieus heeft hij het gedaan. Deze 10.000 meter gereden. En nu gaat hij over de streep bij De wereldkampioen. Hij blijft daar bij de harbe ten hemel van. Het is toch prachtig geweest wat hij hier heeft laten zien. En daar komt zo'n concurrent. Zijn concurrent tot op het laatste moment. Is Pasma 14 27, 17 voor Pasma. En Risma 14 22.30. De blijdschap hier op de kruising is groot. De kleine man, Egbert van het Oever. Ree achter de maan. Maar zelfs bij het uitrijden is de snelheid te groot. Want Rintje Ritsma is weg. Wat voor de vechtzak. De stak. De hand omhoog. En datzelfde doet nu Rintje Ritsma. Terwijl de beren links en rechts van de tribunes afgegooid worden wat waar het publiek zo ook steeds vandaan haalt. Nou, ik begrijp het absoluut niet. Ik loop nu naar de overkant van de baan. Ja, Reilens, Jacques Chapelle. Die draaituien... beren was natuurlijk vanwege die beer van Lemmer, mag ik aannemen. Ja. Zo was ze bijna. hij kwam ook uit Lemmer. Ja, klopt. Maar wat, Waarom wilde je dit laten horen? Uh, nou, dat uh, heeft ermee te maken, omdat wij uh, uh, ja, vroeger, als uh, Rintje een wedstrijd had... Dat we meestal met de hele familie voor de buis zaten. En dat is uh, ja, eigenlijk een herinnering wat ik ook wel uh, aan, aan, uh, aan vroeger heb, aan mijn thuissituatie. Ja, ik, ik was zelf niet meteen een, een fanatieke uh, sport kijken, op te televisie bijvoorbeeld. En dat ben ik eigenlijk nog steeds niet. Maar dat soort momenten zaten we altijd, uh, altijd voor de buis. En uh, kwam natuurlijk wat lemmer, dus we waren trots. En, uh, ja, zat dan de hele familie op de bank? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, we hadden dan zo'n uh, tv-hoek. En uh, ja, dan, uh, dan uh, zette mijn moeder thee of koffie. Of, of uh, ligt er aan de tijd. Of zat, uh, misschien wel een kopje snet of zo. Hè. Dat was ook wel toepasselijk. Maar uh, ja, nee, dat vonden we altijd uh, heerlijk om, uh, om dan, uh, dat te volgen. En uh, ja, ik vond het zelfs, zelf ook heel erg uh, leuk. Voornamelijk de laatste rit hoor. Andere waar mijn vader en mijn broers aan het meeschrijven met de rondetijden. En, nou, zo fanatiek was ik niet. Maar ja, ik vond het echt, echt wel gewoon fijn om daarbij te zitten. Het hele dorp zat waarschijnlijk toen voor de televisie. Ja, ja ongetwijfeld. Ja, dat, dat, dat, dat leefde natuurlijk wel, wel heel erg. En, er zijn, bijvoorbeeld de huldigingen van, van Rintje waren ook massaal. Dat, ik weet wel dat hij in een, volgens mij in een rode cabrio kwam je dan uh, binnenrijden, maar het was uh, helemaal vol, allemaal kinderen en ik, nou, ik liep er dan ook tussendoor. En dan later nog even, ja, de hele dag ging het door en uh, in een grote uh, uh, tent stond er dan ergens en daar waren allemaal activiteiten en dat, ja, dat hele dorpje trok er vooruit. Ja, dat uh, het was wel fantastisch. Wist je dat dat dezelfde dag is dat de Elfstedentocht niet doorging en Elf maanden later wel, maar toen die dag dus niet. Nee, dat, uh, dat, dat, nee, dat kon ik me niet meer herinneren, nee. nee. Ik weet wel dat na nou, het 97, dat, uh, dat zegt nog wel wat. Mijn vader die heeft hem toen ook uh, meegedaan. Maar uh, nee, dat hij op 96, jaar dat hij dan uh, toch net niet doorgaat... Dat, hm. uh, dat hield me toen wat minder bezig waarschijnlijk, ja. Zou je hem willen schaatsen ooit? Ja, zeker. Ik, uh, ik, ik sta sinds uh, een paar maanden volgens mij ingeschreven. voor steden toch. Dus uh, mocht hij uh, doorgaan, dan... Uh, dan ben ik er waarschijnlijk wel bij. Ja. Hoe, hoe werkt dat dan? Dat je dan ingeschreven staat? Meld je je gewoon aan of ben je gevraagd om. Uh... Uh, nee, nee, ik heb uh, mezelf uh, uh, dan ingeschreven. En dan, uh, dan moeten er ook uh, twee personen zijn. Uh, die ook ervaren zijn uh, uh, nou ja, als schaatsers. Um, en uh, die, uh, die dat voordragen, zeg maar. Of in ieder geval aangeven dat ze er vertrouwen in hebben dat je dat ook aan kan. Ik gok shoot. Nee, dat dat nog niet eens. Nee, mijn vader en mijn broer. Mijn vader heeft al een paar keer toch geschaatst. Mijn broer, niet, niet officieel, heren inderdaad. Maar ja, officieus heeft hij hem ook geschaatst. Dus uh, nou, dat was, was goed. Dus ik kreeg een tijdje geleden de brieven uh, in, de, in de bus. Uh, dat, dat je dan uh, het ene jaar dan wordt uitgeloot. Dus uh, mocht je dit jaar doorgaan, dan, uh, dan mag ik niet meedoen. Maar het volgende jaar dan mag ik, dan zou ik mee mogen doen als hij als dan plaatsvindt. Als het een beetje in de gunstige periode valt, dan, dan uh, ben ik er wel bij. Maar ja, goed, als hij heel laat pas is, dan nou, stel je voor in maart. Uh, Dicht op een EKA, ja, uh, dat ga ik waarschijnlijk niet laten schieten. Maar... Uh maar rond de ja, echte wintermaanden dan, uh, ben ik er waarschijnlijk wel bij. Weet je conditie dan zo goed dat je gewoon het ijs op kan en hem uit kan schaatsen? Nee, dat moet ik wel serieus aanpakken. Dus uh, ja, Dan moet ik wel wat vaker op, uh, op het ijs uh, gaan staan. Ja. Maar daar heb ik wel voor over. Dat uh, vind ik ook heel leuk om te doen. Wel een avontuur wordt dat, zeg. Ja, nou, maar ik, nou, maar wat ik net al aangaf, mijn broer die was uh, een tijd geleden wat fanatieker met het schaatsen. en heeft toen inderdaad wel regelmatig korte stukjes geschaatsen. Maar niet hele lange tochten. En toch... Ja, lukte het hem om de Alstede Tocht uit te schaatsen. Hm. Dus uh, dat gaf me wel, uh, wel wat vertrouwen. Jullie hebben wel een enorm hechte familie. Uh, ja, ja, klopt. Waarvan ik begreep van jouw vader... dat al heel vroeg de turnoefeningen er al in zaten. Want als jullie als baby op de commode zaten... dan deden jullie, geloof ik, terwijl je op je buik lag... Ja. alle beweging met armen en benen omhoog om de buikspier alvast te oefenen. Ja, maar er waren, als je, als je bepaalde foto's ziet... Uh, ja, dat, dat, dat zit er niet, in, nog niet, niet in onze geheugen. waar waren echt een baby's. Maar dat gingen we inderdaad al be bewegingen nadoen van mijn vader. En, uh, dat vond hij ook leuk. Want je vader turnde dus, uh, ook, hè? Ja, ja we, we, we niet zo fanatiek op, uh, met wedstrijden en dergelijke. Maar uh, mijn vader heeft ook, uh, ook geturnd, ja. Ja, ja. Hij noemt het zelf dan uh, gymnastiek. Maar, ja. Uh, oh, ja, goed. <laughs> dat neigt een beetje naar dat je ouders uh, geen druk hebben uitgeoefend. Mm -hmm. uh, maar dat ze wel... Uh, toch heel zachtjes uh, jullie een bepaalde kant op wilden sturen. Was er ook een wens van jullie ouders van uh, laten ze maar gaan turnen, want het is een goede sport voor ze. Ja, ja nee dat was, uh, was wel een hele bewuste keus. Dat ze uh, ons allemaal op, uh, eigenlijk op turnen hebben gezet, op gymnastiek. Uh, en uh, ja wel met die achtergrond van ja, dat is gewoon een hele mooie basis. Uh, voor, uh, ook voor alle andere sporten, zeg maar. Hm. Maar je leert gewoon heel goed met je lichaam uh, omgaan. En, uh, ja, ik was ook vier jaar, dus dan ben je volgens mij nog niet eens bezig van uh, wat voor sport vind ik leuk. Dus uh, nou, toen uh, ging ik wel mee met, uh, om te kijken naar mijn broers, uh, die aan het gimmen waren, maar op een gegeven moment wou ik zelf ook wel meedoen. En uh, ja, ik was getalenteerd en ik vond het ook nog leuk. Dus, uh, dus uh, ik ben doorgegaan en mijn broers geld uh, eigenlijk hetzelfde, mijn zus ook. Dus uh, ja, uh, allemaal uh, aan, aan, de, aan het uh, turnen gebleven. En mijn broers trouwens wel. Uh, um, uh, bij uh, of gevoetbald en Johan uh, ook nog een jaartje bij FC Heerenveen, dus ook nog wel vrij fanatiek. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, allemaal voor de turnsport gekozen en uh, yeah. mijn ouders hebben dat altijd uh, gestimuleerd, maar hebben ons bijvoorbeeld ook gestimuleerd om uh, allemaal een muziekinstrument te gaan spelen. Dus uh, we hebben allemaal uh, uh, muziekles gehad en uh, diplomas gehaald Je Heb je, je hebt nog met je vader in de fanfare? Ja, dus ja hoe lang heb je dat wel niet gedaan? Ik geloof een jaar of tien of zo? Ik denk toch wel uh, nou, van mijn tiende tot mijn zestiende of zo. En wat speelde je dan? Uh, Cornet. Dus dat is een kleinere trompet. Uh -huh. En naast me zat dan uh, mijn uh, broer Herren met, uh, met zijn trompet. Achter mij zat Johan met zijn trombone. Uh, en mijn vader zat er nog naast met een trompet. En mijn zus die speelde het wasfluit. Dus we hebben... Was dat van vader zonder land? Of zaten er ook nog ja, andere en in? En er zaten nog uh, tientallen anderen erbij, inderdaad. Dat was, uh, maar toen ook wel aardig, aardig bezet. Dus uh, ja, dan waren we elke vrijdagavond te vinden. Dan uh, kwamen we net thuis even snel eten. En uh, gingen we naar, de, naar het orkest we repeteren. Van 8 uh, tot 10 volgens mij. Ja. Uh, dat vonden we, vonden we ook leuk om te doen. Je zei net uh, dat je van jongs af aan... Hè, dat je uh, door je broers bent gestimuleerd om, uh, om te gaan gimmen. Toen heette het nog gimmen, Later is dat, uh, ja. dat natuurlijk te, te ja. turnen uh, geworden. Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook momenten zijn dat je vriendjes vragen om je buiten te spelen... en dat, dat er een moment is dat jij zegt, nee, ik kan niet, want ik moet turnen. Ja. Dat het inmiddels turnen is geworden. Ja. Uh, is er een moment geweest dat je een bewuste keuze hebt gemaakt? Dat je dacht van, nou, het kan nu twee kanten opvallen. Het kan nu straat worden en het kan de gymzaal blijven? Ja, ja en nee. Er is wel een moment geweest inderdaad dat, dat, dat, uh, dat het wel omspande... Uh, alleen ik heb zelf heel bewust nooit die keuze gemaakt, maar ik heb wel, uh, ja, waarschijnlijk altijd laten merken aan mijn ouders, uh, ja, wat ik wou. En uh, er is inderdaad een moment geweest dat, uh, de, dat mijn broers uh, volgens mij door de week elke middag trainen. Uh, en dat ik uh, op een gegeven moment dat ook deed, maar uh, een tijdje de vrijdagmiddag uh, vrij kreeg om uh, inderdaad te spelen met mijn vrienden. Dat had ik dus ja, gewoon nog meer behoefte aan dan mijn broers, die waren dan anderhalf jaar en drie jaar ouder. Maar uh, ja, ik vond het leuk om ook te, uh, te spelen met mijn vriendjes, dus uh, dat, dat, dat kon dan ook. En uh, er is ook nog een uh, echt een moment geweest dat ik, uh, dat ik was stoppen met de, met de turnen. En, uh, dat, ik denk dat het nog meer te maken had met uh, de angst voor de salto uit de brug wat ik had. Want daar keek ik echt wat tegenop en uh, dat speelde waarschijnlijk in mijn hoofd en ik vond het daarom gewoon niet leuk meer. Dus dat zei ik ook tegen mijn moeder, van ja, ik, uh, ja, ik vind het turnen niet meer leuk. Dat weet ik ook wel, ik mij lag ik op bed s'avonds. En uh, toen vertelde ik dat aan mijn moeder. En uh, toen zei ik ja, dat ik eigenlijk wel wil stoppen. En uh, nou, toen reageerde mijn moeder daar heel relaxed op. En ze zei, nou ja, nou, als je dat wil, dan, uh, dan, dan, dan doen we dat. Maar, uh, denk je dat ze dat ook meende op dat moment? Ja, ja. Ik denk dat mijn ouders. En uh, dat het kan ook een altijd... tactische manoeuvre zijn geweest. Hè? Dat kan ook, dat kan ook inderdaad. Maar uh, nee, ik heb altijd het gevoel gehad dat uh, mijn ouders uh, ons heel erg stimuleren om, uh, om ons te ontwikkelen op, op wat voor vlak dan ook. Maar niet dat wij, uh, ja, uh, omdat we talent hadden uh, in, in de turnensport, dat ook hmm. moesten doorzetten. En, uh, ja, ze stelden wel voor op dat moment van uh, laten we nog een paar weken uh, zo doorgaan. Als je nog steeds uh, hetzelfde denkt, dan, uh, dan is het dan klaar. Ja. En uh, ja, in die vier weken leerde ik die salto uit de brug volgens mij. En, uh, ja, vond ik het in één keer wel weer leuk. En, was er niks meer aan de hand. En, uh, oh, ben dus die angst, die angst dat was wel eigenlijk... Uh, ja, ik denk dat het, ja het, is, het is al lang geleden. Maar ik denk dat het die angst er inderdaad was... dat het uh, gewoon op de achtergrond sudderde. En dat ik daarom de, de lol een beetje verloor in, uh, nee, in de, maar, de sport. Is die angst later nog een keer teruggekomen? Ja, nee, ik, ik, ik, heb, ik kan me ook nog wel herinneren... dat er een, uh, een turner was uh, in, onze, in onze hal. Dat was uh, Arie Rodenburg. En die, die durfde van alles. Die had nooit, nooit angst volgens mij. En die, uh, ja, die vond het ook mooi om weer nieuwe dingen uit te proberen. En daar was ik dan ook best wel jaloers op. En dan, ik wou dat ook, dat ik die angst niet had. Want dat vond ik zo vervelend, dat je weer iets nieuws moet doen. En ik uh, keek dan best wel tegenop. Maar ja, gedurende de jaren is dat eigenlijk uh, verdwenen. Waarschijnlijk omdat je ja, heel veel succesmomenten ook hebt gehad. En dat je ook hebt ervaren, natuurlijk, dat het af en toe fout gaat. Maar dat je er uiteindelijk wel weer bovenop komt. Ook al heb je inderdaad een blessure, daardoor... Uh, waarvan je moet herstellen. Maar ja, op een of andere manier heb ik die angst overwonnen... en nu ben ik eigenlijk zelf een beetje zo'n Arie Rodenburger geworden... die uh, ook die... nergens meer angst voor heeft. <laughs> Gewoon alles... Daar dat geloof ik niet, dat je nergens angst voor hebt. Nou, ik je, nee, Er dat moet dat, iets zijn ja. waar, je, waar, waar je nog wel angst voor hebt. Dat nee, kan dat, ik me niet dat, voorstellen. Dat is helemaal waar, want natuurlijk heb ik nog wel angst... Voor, uh, uh, ook voor, uh, voor turnen-specifieke dingen, voor uh, nieuwe vluchtelementen. Alleen ik kan er veel beter mee omgaan. Dus ik, ik, ik heb geleerd om... Uh, om dat op een of andere manier een plekje te geven en het naast me neer te leggen en toch ervoor te gaan. Dus, en dat heb ik ook bijvoorbeeld, ja, natuurlijk met belangrijke toernooien heb je ook angst. Daar word je ook zenuwachtig van. Maar op een of andere manier heb je dan weer een manier gevonden om daarmee om te gaan. En, nee, niet op, je zegt op een of andere manier heb je er manier voor gevonden. Ja. Dat is een zoektocht geweest. Ja, dat, le, dat, dat is ook, heel, ook wel moeilijk te omschrijven soms. Probeer het eens. Ja, als je, als je het hebt over... Uh, uh, uh, nou ja, de, de, de angst voor, uh, voordat het misgaat, dat ik val bijvoorbeeld, dan, uh, dan is het heel simpel. Niet, uh, vooral niet denken dat je, dat je gaat vallen, maar denk gewoon dat het, dat het gaat halen, zeg maar. Dus gewoon positief benaderen uh, en da daarop focussen. Dat, dat scheelt dan een stukje, dat haalt niet uh, alle hartkloppingen weg, maar dat scheelt wel. En uh, ja, op een wedstrijd, als ik dan angst uh, heb, dan. Uh, natuurlijk, die positieve benadering die hou ik altijd. Dan probeer ik altijd uh, de positieve kant te bekijken en niet, niet naar die negatieve dingen. Maar wat me specifieker wel helpt, is om uh, mijn oefening te visualiseren. En uh, op een of andere manier word ik er ook, uh, ook rustig van. En waarschijnlijk komt dat ook omdat je gewoon heel, zo bezig bent met die oefening in je hoofd, ja, dat je de rest ook vergeet. Dus de dingen om je heen, maar ook die, nou ja, de angstgedachten die je dan hebt, ja, dat, dat, dat, dat raak je dan kwijt. En daardoor word ik ook rustig, maar dan word ik ook heel erg gefocust en uh, ben ik niet bezig met dingen die om me heen gebeuren. Je verplaatst je focus eigenlijk. Uh, ja, het is meer dus, ja. Maar, maar door heel hard tegen jezelf te zeggen dat je daar niet aan mag denken... dan ga je er dus ja. weer juist wel aan denken. Ja, dus dat, dat is ook niet de manier. Dus je, je, moet ook niet, niet, je moet het niet zo doen van niet denken aan. maar je moet niet uh, denken aan de roze olifant, want dan denk je ja, aan de, precies, de roze olifant. Ja, zo werkt het inderdaad. Ja. Je moet, denken, je moet die, die oefening die je in je hoofd afspelen, die heel erg goed gaat. Dus je moet niet denken van, hé, hey, ik ga niet vallen zometeen. Nee, je moet, uh, die oefening, ik, ik speel die oefening in mijn hoofd af... Ja, die eigenlijk gewoon uh, perfect is, zeg maar. Oké, okay, dus, het is... Um, Peking 2008. Ja. Je staat vlak voor je oefening. Yes. Het is 30 seconden voor je oefening. Ja. Wat dan? Um, nou, heel uh, gedetailleerd weet ik niet. Maar ik weet zeker dat de gedachten er omheen is gegaan uh, over de vluchtelementen. Want dat was het, uh, het moeilijke punt van mijn, uh, van mijn oefening. Ik deed daar... Um, uh, het jaar daarvoor had ik voor het eerst op een nooit de, de Kovacs met de command ge gecombineerd. Dus dat zijn dus twee vluchtelementen. Dat was toen ook gelukt. En zo heb ik me eigenlijk ook gekwalificeerd voor de Spelen. Maar op de Olympische Spelen zelf was het nog steeds een grote uitdaging. En uh, uh, ja, de casino ook. Maar ik, ik weet nog dat ik heel erg uh, er wel mee bezig was van... Oké, okay, als het niet goed gaat of als het te dicht opgaat dan kan ik gewoon doorslingeren. En ik hoef hem niet te, niet te combineren. En toen ik uh, die oefening deed, toen zat ik uiteindelijk uh, uh, prima met de Covart. Dus de eerste vluchtelement van, van de twee uh, maar toch had ik een gevoel van, hey, volgens mij zit ik niet goed. En weigerde ik hem. Maar achteraf gezien zat ik perfect. En als ik hem in had gezet, dan was ik in die vlogen gebleven. En uh, is denk ik een hele goede kans dat ik die koolman ook gewoon netjes had gemaakt. Maar ik besloot op dat moment om hem niet te doen. Die combinatie, dus eerst wat slingers ertussen door te maken. En vervolgens de koolman in te zetten. Mm -hmm. Ja, en toen ging het mis. Ik zat er ook te dicht op, de, op het, met het vluchtelement. Dus te dicht op de rekstok. En dat toen pakte ik hem met mijn duim volgens mij eerst mis. En... Nou ja, het, Flap, dat het, ja nice. Ik was er gewoon, uh, ik denk dat ik, uh, ja, je zit er soms in een bepaalde flow en dat was ik kwijt. Ik ging nadenken, oh wat ga ik nu doen? Ja, en dan lig je er eigenlijk een beetje uit en dan is de kans groot dat je dat soort fouten ja, maakt. Het ja. is in ieder geval wel mooi dat je je bewust bent dat je nadacht en dat dat dus de valkuil is geweest. Ja, ja. Hetzelfde wat Edith Bos in de finale had bijvoorbeeld. En net als uh, Sven Kramer had bij de wissel. Edith Bos vertelde het heel mooi, die zat twee minuten voor goud, die stond voor in de, ja. in de Olympische finale, die keek op de klok, die zag toch twee minuten ik dacht, mijn god, over twee minuten ben ik olympisch kampioen als ik het volhou. Ja. Niet doen. Nee. Nee. Die, die valkuil heb jij dus eigenlijk ook gehad. Ja, ja, Zullen we nog even terughalen? Ja, want je, je wilde zelf het fragment... Uh, het is niet om zout in wonden te strooien... maar je nee, hebt we? zelf gevraagd om ja. Uh, ja, ja, want het is klopt. een belangrijk moment voor je. Ja. Gerard Speerstra, zijn coach, liefde aan de rekstok. En dan gaat het beginnen. Kom op! Nee, nee, nee. Oh. Dit is je familie, he, die meekijkt op Goed. tv. Oh. Ja. Even ompakken en dan komt zijn eerste salto, een Cassina. een dubbele salto gestrekt met hele draai. Ja, goed! En hij gaat de reuze draaien, nu komt de Kovacs. dubbel salto gehurkt. Goed, en gelijk dubbel salto. Nee, hij maakt niet de combinatie, hij doet een extra dubbel salto en maakt dat de Kovacs en ligt ernaast. Oh, oh! <laughs> <laughs> nou, zo gaat dat. Ja, ik heb uh, ja, buiten die val gewoon een uh, supermooie oefening geteurd en... Uh, de is, uh, die zat dus dubbel, bl blijkbaar, waardoor ik hem niet vast kan houden. Uh, ik kan me niet... herinneren, wanneer zoiets dan gebeurt, weet je. Dat is uh, echt heel zeldzaam, maar dat dat nu gebeurt, dat is wel zuur, ja. Ja, lig je dan? Ja, en op dat moment had, was ik dus niet eens bewust van uh, welke fout ik had gemaakt, hoor. Dat, uh, ja, dat had ik op dat moment uh, nog niet eens door. Ik was uh, gelukkig meer bezig met uh, de positieve dingen. Dan uh, ga ik dus over dingen hebben die wel ja, gingen. Ja, maar je ligt op je rug. Er kijk, ja. kijken een miljard mensen naar je. Klopt, ja. Uh. Een miljard of zo, hè? Uh, ja, je. Beetje... zonder Zonderland hoor je het van... ja. een miljard. <laughs> dat besef je niet. Nee, dat dat de... meen, maar... nee, maar goed, je ligt op je rug. En dan? Ja, nee, kijk, wat op... is het eerste wat je denkt? Ja, ja, ja kut. <laughs> ja, dan baal je ontzettend van... Oh nee, dat het niet gebeurt. en ja, meteen het draad weer oppakken. Want uh, ja, je moet binnen 30 seconden moet je weer aan die rekstuk hangen. En ja, wat doe je ervoor? <laughs> Nergens voor. Maar ja, een beetje, uh, ook een beetje bewijsdrang. Uh, ja, ik ik uh, hoorde gewoon tussen... En uh, ja, ik scoorde ook nog 15 punten, uh, ondanks die val. Dus ik, ja, dan kun je wel terugrekenen. Een punt erbij was ik uh, in ieder geval derde geweest. Dus een uh, ja, medaille had ook wel gekund. Dus tuurlijk ben je op dat moment daar ook heel, speelt dat ook door je, door je heen. Van, ik heb gewoon medaille verloren nu. Maar je hebt aangegeven, dit wil je specifiek laten horen. Ja. Want dat is een kantelpunt in je carrière geweest. Kan je dat uitleggen? Ja, nou, het, het leermoment wat ik dus net opschreef... dat ik uh, in zo'n finale uh, niet moet bezig zijn met dingen die eventueel kunnen gebeuren... of dingen die fout kunnen gaan en hoe ik dat dan ga oplossen. Ja, die, die uh, benadering, dat, dat, uh, dat werkt blijkbaar niet goed. Uh, en uh, wat ik uh, vervolgens uh, ook heb geprobeerd... Uh, is om uh, een oefening in mijn hoofd te hebben die ik dus in die finale wil gaan doen. En niet twijfelen, maar gewoon ervoor gaan en... Uh, en uh, ook tijdens je oefening niet, uh, niet bezig zijn met, uh, als het nu niet uh, gaat lukken, dan uh, zet ik hem bijvoorbeeld niet in. Nee, gewoon ga ervoor. Mm -hmm. En, uh, en uh, ja, 100 of, of niks, alles of niks. Dat is de instelling die ik, uh, die ik een paar keer heb geprobeerd en dat werkte van goed. En uh, ja, achteraf gezien kan je dat dan ook verklaren waarom het dan daarvoor vaker fout gaat. En na de jaren nadat ik hem spelen heb ik zoveel World Cups gedraaid en... Uh, Tuurlijk ging er wel eens een keer iets mis, maar dan lost ik daarna los ik dat wel op. Maar niet bijvoorbeeld al denken van, hé, hey, als dat zo meteen misgaat, wat ga ik dan doen? Je moet op dat er niet meer bezig zijn. Vanuitgaan dat je de perfecte oefening uh, turnt. Mm. Ja, en ja, de, de fouten die ik heb gemaakt, die zijn, uh, zijn sindsdien heel zeldzaam. Dus, dat, dus ja, daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Dat was een kaarde les, maar... Wie heeft je dat geleerd? Uh, ik ik weet, weet bijna wel zeker dat, dat Gerard uh, dat ook tegen me heeft gezegd. Dat ik, uh, Speerstre. Gerard Gerard Speerster, ja. ja die, dat was ook inderdaad ook uh, de Olympische Spelen, die, uh, de trainer die me erin tilde. En uh, ja, die jaren daarna uh, ja, natuurlijk zijn we ermee bezig geweest. Hoe, uh, hoe kunnen we dit, uh, dit gaan aanpakken? En uh, ja, ik, ik, ik weet het niet, dat moment niet meer, maar ik kan me heel goed. Uh, uh, voorstellen dat hij inderdaad heeft gezegd van uh, vol de vergaan. En uh, geen twijfel, maar uh, volle bak. Mm. En uh, dan zien we wel weer En dan op een gegeven moment dan drink je tot je door uh, ja, hoe dat dan werkt. En waarom ja. je de ene keer wel afgeleid raakt. En waarom je, als je er echt volle bak van gaat, dat je in zo'n flow kunt komen. Dat de mm. hele oefening gewoon nou, bijna autom automatisch ja. Uh, loopt. Ja, overigens. Gerard Speers, we hebben zijn naam al gehoord, die... Uh... Was eigenlijk uh, de... Uh, moet ik even vertellen, met hoeveel waren jullie thuis met z'n zessen? Ja, uh, met zijn ouders in de Ja, ja was hij de ja. zevende zonderland eigenlijk. Ja. Hij ging ook naar de camping op het kaartje van uh, je zus geloof ik, omdat hij ook ja, G van ja. Voor ja, <laughs> geloof, ja. Op een gegeven moment moet je afscheid van hem nemen. Ja. In de aanloop naar uh, eigenlijk de, uh, de Spelen van Londen. Twee ja, jaar, twee 2010. Jaar daarvoor, tw 2010, twee jaar daarvoor. Ja. Iemand waar je 18 jaar mee hebt samengewerkt. Iemand die lid is van de familie. Iemand die je van school haalde toen je nog 6 of 7 was, geloof ik. Ja, in de middelbare school, inderdaad. Ja. Dat moet echt ongelooflijk moeilijk zijn geweest. Ja, ja klopt. Het was... Uh... Ja, eigenlijk een uh, heel vervelende periode. Uh, ja, kort bestreken. samengevat, hij gaf een interview in de Leeuwarden krant. Daarin uitte hij kritiek op de bond. Want hij wilde eigenlijk met jou een stapje maken. Mm -hmm. Hij wilde met je door. Hij wilde betere condities om jou heen, een team om jou heen. Ja. Dat was openlijk een kritiek op de bond. Er stond in zijn contract dat hij geen kritiek mocht hebben. Vervolgens werd hij geboejoerd. En moest jij kiezen? Ja. Ga ik met Gerard mee of blijf ik bij de bond? Dat ja. is in het kort samengevat ja, kort het verhaal. Ja. Hoe lang heb je nagedacht om die keuze te maken? Ja, dat, uh, in een paar dagen is dat uh, waarschijnlijk uh, gegaan. Ik weet het niet precies meer. Ik denk dat het binnen een week was alles uh, was het, uh, in één keer gebeurd, volgens mij. Wat... Je leven staat op scope, kan ik me voorstellen. Ja, wat gaat er nu uh, gebeuren en uh, kan ik dit niveau ook uh, volhouden en progressie blijven boeken zonder Gerard? of zonder ja, het trainen op dat moment? Um, en eigenlijk heeft. Uh, uh, Daniel Knibbeler al vrij snel uh, uh, uh, is hij de, de senioren gaan trainen. Is je huidige met, met, uh, trainer? Ja, ja, ook met mij inbegrepen. Maar uh, ja, op dat moment had, uh, had Daniel al veel ervaring. Maar ja, die heeft zijn eigen jongens uh, uh, ja, uh, grootgebracht. Dus hij was op dat moment dus nog uh, junioren trainen. Maar ervaring met, uh, met buitenlandse toernooien en dergelijke met senioren, dat had hij nog niet. Dus ja, je weet op dat moment niet wat je, wat je daar aan hebt. Van, uh, hoe, hoe zal dat gaan, die overstap? En, en kan hij uh, mij uh, de komende jaren gaan begeleiden? Maar, te, maar dat, dat je dan toch die stap maakt... zegt ook wel heel veel over uh, hoe klaar jullie eigenlijk met elkaar waren. Nou ja, kijk, ik had wel. Anders zou je niet in dat, in dat diepe gat uh, springen. Snap je wat ik bedoel? Aan de ene kant wel. Maar het is ook een heel diep gat als je zonder. Uh, met Gerrit verder wil. En dan. Uh, zonder uh, zonder steun, steun van de bond, die je, ja. die je daarin gaat uh, begeleiden. Waar mag ik dan wel trainen in mijn hal? En dat, dat is ook een behoorlijk gat als je daarin springt. En, uh, de garantie die ik had, uh, als ik dat niet ging doen, dat ik in ieder geval uh, uh, de, de tunnelfaciliteiten had en zou krijgen. En die ontwikkeling die, die we wel hadden, zeg maar dat die doorging. Qua medische be begeleiding, uh, krachttraining waren we mee bezig. Mentale begeleiding en dergelijke, dat, dat, zouden, uh, dat had ik in ieder geval. En met het uh, vertrouwen erin dat de bond uh, naar een oplossing uh, uh, ging zoeken om, uh, ja, om dat gat van Gerard op te vullen. Ja. En natuurlijk heb je dan uh, daar het vertrouwen en het geduld ook nodig. En uh, het duurde wel even voordat ik uh, gerust was. Maar uh, ja, het was toch een half, na een half jaar had ik al het gevoel van hey, uh, het gaat nog steeds goed. En uh, ik kan het nog steeds en ik blijf ontwikkelen. En ik heb inderdaad mensen om me heen uh, met, met, uh, met kwaliteiten. En, uh, Daniel heeft zich gewoon ontzettend snel ontwikkeld, in die, ook in het eerste jaar. En, uh, ja, en uh, ik heb heel veel uh, oh ja, ook nieuwe dingen kunnen leren van, uh, van bijvoorbeeld Zadau... waar ik dat ja, eerste jaar ook voornamelijk uh, mee heb samengewerkt. En, Misschien had je deze stap wel veel eerder moeten, moeten maken. Nou ja, goed. Uh, achteraf gezien kan, kan ik heel blij zijn met de ontwikkeling die ik uh, heb gemaakt... ook de afgelopen uh, jaren. En dat ik... Uh, ja, dat ik ook heel blij mag zijn dat ik uh, zo'n lange samenwerking ook met, uh, met Gerard heb, geha Tuurlijk. heb gehad. En dat ik ja. daar, uh, ja, dat, dat natuurlijk uh, de basis is geweest. Uh, hij heeft me ook op het niveau gebracht van de wereldtop. Ik bedoel, ja. in Beijing was ik inderdaad ook al uh, medaille Maar het aparte is wel dat hij jou in die 18 jaar ook heeft geleerd topsporter te zijn. En dus ook bewuste keuzes te moeten maken. En ook egocentrisch te moeten gaan denken. Van ik moet alleen denken aan wat voor mij goed is. En als iemand daar niet meer in past... Mm -hmm. Dan moet hij wegwezen. Dat heeft hij jou waarschijnlijk geleerd. En uiteindelijk is hij daar zelf het slachtoffer van geworden. Nou ja, zo, zo kun, je, kun je het zien. Uh, ik ben inderdaad... Uh, ik denk dat ik niet bekend sta als een uh, egocentrisch type. Maar ik herken het inderdaad. Dat je, dat je af en toe uh, keuzes voor jezelf moet maken. Ja. Want ja, uiteindelijk uh, wil je uh, zo hoog mogelijk komen. En uh, dan kan je niet altijd concessies doen. Um, en dan heb je het voordeel ook nog dat je bijvoorbeeld een, een individuele sport hebt. Want als teamsporter dan moet je, dan heb je, de, moet je wel concessies maken af en toe. Maar als individuele sport dan gaat het om jou. En ja, uh, alles wat voor jou het beste is, dat moet je uiteindelijk gaan doen om, uh, om zo goed mogelijk te worden. Ja, ja. En dan, ja, dan, dan past dat daar wel in. En dat was ook een gevoel van, van mij op dat moment. Natuurlijk weet je het niet. Ja. Maar mijn gevoel uh, gaf op dat moment wel aan van... Uh, uh, ik, uh, ik, ik blijf uh, op deze manier doorgaan in dezelfde hal. En... Uh, met, de, met de begeleiding van Daniel die ik uh, krijg. Ja. En uh, ja, hopelijk met een, uh, met een uh, goede oplossing. En, uh, op dat moment had ik niet verwacht dat, uh, dat Daniel uh, het zo goed zou doen. En uh, achteraf is, is hij dan uh, gewoon mijn, uh, mijn coach geworden. En uh, is dat gewoon de man. Ja. Maar dat was in het begin uh, wist je dat nog niet. Dan gaan we langzaam richting, uh, richting uh, Londen dat toch wel het hoogtepunt uit je carrière mag worden genoemd... kan ik me zo voorstellen. Maar het ging niet eenvoudig. Want de vraag was nog... of je überhaupt wel op Londen actief kon zijn. Hè? De kwestie met Jeffrey Wammers. Ja. Dat Was de tweede keer dat dat gebeurde. Want richting Peking was het ook al Jeffrey Wammers... die je ja. uh, ja. probeerde de voet dwars te zetten. Ja, en andersom ook natuurlijk. En andersom, ja, ja zeker. Moet dat ook zien. Ja. Um, Hoe onzeker ben je geweest in de aanloop naar Londen? Door die zaak. Puh, nou, door de zaak, uh, ja, heb ik wel een moment gehad van, oeh, wat gaat er nu gebeuren? Omdat, uh, uh, uh, ja, Jeffrey uh, gelijk kreeg uh, uh, uh, dat de de, de reglementen... bond droeg jou voor en vervolgens ja. zei wammers, maar dat zijn niet de, is niet volgens de regels gegaan. Kan maar rechtszaak, Hij kreeg gelijk en jij moest ja. je opnieuw bewijzen. Dat ja, zo is maar, het ermee. Op een gegeven moment dat, uh, op het moment dat er dus de nieuwe uh, ...procedure werd uitgelegd van... ...er zijn nog uh, een aantal wedstrijdmomenten... Uh, ...en daar uh, moet een voorbeeld gaan tonen. Ja, toen had ik wel weer in eigen hand. Zeg maar. ik, ik kon gewoon... ...als ik goed presteerde op die uh, toernooi... ...dan kon ik het afdwingen dat ik naar de ja. Spelen ging. Ja. Maar, maar de periode dat je het niet in eigen hand had? Ja, precies. De periode dat je het niet in eigen hand had? Ja, dat was uh, verschrikkelijk inderdaad. En volgens mij was dat de laatste dagen... ...richting die rechtszaak... ...waarbij je... Uh, uh, ja, die gedachte had van ja, misschien krijgt hij wel helemaal gelijk. Want het was niet alleen van, uh, volgens mij was niet de eis alleen van hem van uh, het moet opnieuw, we moeten nog een kwalificatie. Nee, de eerste eis was van ik moet naar de spelen en heb ik het niet. En tuurlijk heb je dan die angst van, ja, misschien uh, kloppen die regels wel niet en krijgt hij gelijk en word ik daar dan de dupe van en mag ik niet naar de Olympische Spelen. Dat, ja, die, dat, dat rampsenario uh, ging wel door me heen en dat was uh, wel een, Echt een rot gevoel, dat je het gewoon niet in eigen hand hebt. Maar hebben jullie nog uh, heeft u je gefeliciteerd bijvoorbeeld? Ja, ja, ja toch wel. Waarmee? Met, je nou, met het feit dat je ging of met de gouden medaille? Uh, ja, beide. Had oh, dat ja. wel? Ja, ja. ja natuurlijk, nee, het, is, het is ook heel lastig. En op, op, op dat moment baal je er ook van uh, uh, ja, dat het zo onzeker is. En dat je natuurlijk uh, helemaal die onzekerheid is, heeft, is, is sowieso vervelend. Dat uh, het reglement niet duidelijk is, maar... Uh, ja, dat is, uh, het is wel echt een rotgevoel. Vooral die, als je het niet in eigen hand hebt. En, uh, kijk, van tevoren, je, je, je weet, er komt zo meteen een kwalificatiemoment. En uh, dan moet je het moet je gaan doen. Ja, prima, daar kan er een sport mee omgaan. En ook als je inderdaad weer die kans krijgt van je moet zo meteen eerst nog vormbehoud tonen. Dan mag je dan de spelen ook prima. Maar als het inderdaad op uh, reglementair uh, niveau uh, uh, ja, afgehandeld moet worden. Ja, dat, dat is als sport is dat niks. Ja. Nee. Dan is je familie toch weer je steun en toe verlaat? Ja. In de aanloop naar die Spelen, op het moment dat je het echt niet meer ziet zitten. Je hebt echt momenten gehad, begreep ik, dat je het echt niet meer zag zitten. En dat je je vader opbelde belde van ja, ik weet het echt nu echt niet meer. Ja, nou, ik vond dat natuurlijk, die, die, die paar dagen, vond ik, uh, vond ik heel vervelend. Maar wat ik ook een moeilijke periode vond, was uh, na het WK in Tokio... dat ik uh, in een keer van specialist naar Meerkampen uh, moest gaan. En Dat was eigenlijk een, een vrij lange periode, dat je... Ja, we twijfelen ervan kan ik nog wel zes toestellen. Want de reden dat ik dat niet meer doe is vanwege blessures. Mm -hmm. En nu moet ik in één keer in drie maanden moet ik, uh, dat geforceerd gaan opbouwen. En uh, dus uh, ik was er gewoon heel erg benauwd voor dat ik gewoon blessures zou krijgen. En dat ik het gewoon niet kon. Dat ik niet eens die kans kreeg om in, in het, op het testjevent in januari uh, me te kwalificeren als meerkamper. dit gaat wel tegen je denkpatroon in, hè? Wat je net hebt uitgelegd. Ja, ja. Dan komt toch die angst weer naar boven. Ja, nee, dat is inderdaad... Ja, uh... Niet aan denken, niet aan denken. En je zit ja. eigenlijk alleen maar aan die blessures te denken. Ja, nee, dat, dat, is, het, dat is eigenlijk de, uh, in het begin uh, wat, wat in, je, in je hoofd omgaat. En dat is ook heel logisch. Maar het uh, punt is, wat, wat je in het begin aangaf, uh, van natuurlijk uh, heb je wel angst. Dat is heel terecht. Maar ik, het is meer dat heb ik dus ook. Alleen ik kan er toch uh, goed mee omgaan. Alleen ik kan ook niet ontkennen dat ik daar inderdaad ook mijn mensen om me heen heb. Zoals inderdaad, uh, wat je al aangaf, uh, familie die er de, die de altijd voor me is. En uh, mijn vriendin die heeft me ook heel erg gesteund erin. Die, uh, die zie ik natuurlijk mm -hmm. nog vaker. Mm -hmm. En uh, mental, ja, mijn, mental coach, kan ik me voorstellen. Ja, maar... Waar ben heb, je daar niet zo van? Ik, ik heb wel inderdaad uh, regelmatig gesprekken, maar... Uh, het is nog niet zo ver gekomen dat ik inderdaad uh, dacht van... Ja, nu moet ik hem bellen of nu moet ik afspraak gaan maken, want ik kom er niet uit. Maar waarom niet? Is dat angst, omdat je je bl niet bloot wil geven? Of? Nee, nee, maar omdat ik dus op... Uh, als je bijvoorbeeld het WK in uh, uh, Tokio dus noemt, en, uh, daar ging het in de, in de finale mis en heb ik ook uh, na de eerste 24 uur uh, als een stekker gebaald en was het ook heel lastig om, uh, om nog een beetje vrolijk te gaan doen. maar uh, toen we in het vliegtuig terug zaten naar, uh, naar Nederland, toen ging ik al bezig met die meerkamp en uh, dacht ik oh dan ga ik die oefening doen op, op vloer en uh, op die kan ik die oefening wel doen en kreeg eigenlijk op dat moment dat is heel raar, maar kreeg toen eigenlijk wel zin om te gaan trainen op de meerkamp uh, terwijl je ja. nou ja nog geen 24 uur geleden dat je die vallen gemaakt dus, het maakt een draai in je, in je hoofd al. Ja, uh, dat he? gaat al zo snel. Dus je hebt die 24 uur, dan baal je intens. En dan heb je die gedachte van, oh, zometeen gaat het niet lukken. Maar toch al komt er alweer een gedachte doorheen van... hé, hey, ja, ik heb eigenlijk wel een zin om die meerkant mee te gaan. Ja. En uh, natuurlijk heb je in die periode heb je gewoon momenten... dat je even, even onzeker wordt of dan krijg je een pijntje. En denk je, oh nee, zometeen uh, wordt dit weer uh, een blessure waar ik niet meer om kan gaan. Dus het, het blijft wel in je achterhoofd omgaan. Maar toch kan ik dan ook wel weer een switch maken... Uh, ja, om die, ja, om het positief te benaderen. Dat is soms bewust. Dus soms moet je heel bewust denken van niet eraan denken. Maar uh, dat in het vliegtuig, dat is gewoon onbewust. Je dat bent gaat, gewoon dat zo. Dat gebeurt <asses> gewoon. Ja, ja maar je, je, je staat echt heel positief in het leven. Zo positief dat ik denk, nou, dat kan bijna niet. Uh, d, d, er moeten ook momenten zijn dat jij boos wordt. Of, waar word jij boos van? Uh, ja, onrecht. Daar word ik boos van. Voorbeeld? Ja, uh, ik weet niet, uh, Een ontrechte parkeerbom. Uh, nou ja, bijvoorbeeld iets, iets heel simpels. Maar als je inderdaad uh, uh, ja, uh, een boete krijgt terwijl het niet, uh, niet, niet klopt... dan uh, dat, dat, dat, dat kan ik lastig uh, of moeilijk omgaan. Uh, dat... Breder, honger in de wereld. Je ziet op tv, Afrika. Nou, uh, natuurlijk, het, uh, hoe dichterbij het uh, staat, hoe meer het je, het je aantrekt. Dus uh, als het in, in je persoonlijke omgeving gebeurt, dat trekt het me eens aan. Maar... Uh, ja, natuurlijk uh, onrecht in de wereld, dat, dat, dat, uh, dat is ook niet leuk. Maar als ik er echt boos van word, als je daar super gefrustreerd van wordt... Dan uh, ben je de hele dag boos. Dan ben je de hele dag boos en dan ben je dus niet meer die positieve link. Ja. Dus dat, dat is ook, dat, dat, dat, zo werkt het ook niet. Ja, maar, maar ik zeg het niet voor niks natuurlijk, omdat, ik, nee. uh, omdat jouw uh, vriendin in Afrika heeft gezeten... en omdat ja. je een artsopleiding volgt nu. Ja. Uh, is de kans aanwezig dat jij in een ontwikkelingsland bijvoorbeeld als arts aan het werk gaat? Ja, ik, ik hoop het eigenlijk stiekem wel. Ja, ik, uh, dat is wel iets wat ik, uh, wat me op dit moment heel erg aanspreekt. En ik heb ook wel uh, vanaf het begin van mijn opleiding dacht ik al van... als ik die kans krijg om uh, met mijn koosschappen bijvoorbeeld naar Afrika te kunnen... voor een paar maanden, dan zou ik dat heel graag willen. Alleen ja, dat past gewoon niet. Dat kan gewoon niet met, met mijn sport op dit moment. Dus uh, ja, misschien als ik later uh, mijn, uh, klaar ben als arts... Uh, om dan uh, voor een periode in, in Afrika te zijn... Uh, ja, om daar uh, dat mee te maken. Uh, aan de ene kant om, uh, om misschien iets bij te kunnen dragen, iets tijdelijks, uh, maar natuurlijk ook voor jezelf om, uh, om daar, uh, veel te, um, daarvan te leren en een keer te ervaren hoe het, hoe het in zo'n wereld is. Want ja, het is denk ik soms heel goed uh, dat je ook beseft dat het ook anders kan en dat er heel veel mensen zijn die, uh, die niet die, uh, die kansen hebben zoals wij die hebben. En, mm. Zo ben ik dus ook heel dankbaar dat ik, uh, dat ik mijn sport kan ontwikkelen. En dat die, die faciliteiten hier op lopen stand zijn. En dat ik de goede begeleiding heb. Daar ben je heel bewust van. Ja, dat zijn ja. inderdaad echt wel momenten dat je denkt van... Uh, ja, uh, ja wat, wat kan ik dankbaar zijn dat, dat het kan? En uh, dat motiveert eigenlijk ook alleen maar meer. Dat, ja, toen ik al wat jonger was, nee, ik denk ik op een middelbare school... Dan, dan kan ik kan nog heel goed herinneren dat dat ook een grote motivatie was. Dat je af en toe... Uh, heb je het wel zwaar? Want natuurlijk is het... Lastig dat je en je studie hebt en, uh, en je sport en uh, je kan veel dingen, leuke dingen niet doen. Maar dan denk ik ook af en toe van ja, maar, uh, het is eigenlijk uh, super dat ik, dat, dat ik dit, dit kan doen. En dat er mensen of andere kinderen, dus dan denk dus aan je leeftijdsgenoten in, in Afrika. Ja, die zijn al lang blij als ze maar iets kunnen doen om uh, in hun levensonderhoud te kunnen zien of om hun familie uh, te kunnen helpen. En uh, ja, dat stimuleerde mij wel, om uh, ook die kans aan te grijpen in de hal weer... om, om daar gewoon net zo hard te werken als, uh, als die ja. andere jongens dat zouden doen. Dat je ook inderdaad veel dankbaarder wordt voor wat je eigenlijk hebt. Ja. En, uh, en, en misschien kan je dat ook nog wel uh, overdragen op, uh, op mensen uh, in de buurt. We moeten keuzes gaan maken. Je had ook twee uh, muzieknummers uitgezocht. Kate Perry <laughs> en Roar. Ja. ja. <laughs> Ja, dat is niet op wat we... mijn favoriete muziek is meteen. Nou, we horen maar... het nu een klein stukje op de achtergrond. Oké. Okay. Ja. Uh, wat heb je met dat nummer? Nou, dat doet me altijd denken als ik het nu hoor op de radio... aan uh, mijn vakantie uh, in, in Amerika, in uh, Californië. Uh -huh. uh, Toen ben ik na het, uh, het WK in Antwerpen... ben ik daar naartoe gegaan met mijn vriendin. En uh, hebben we een, een camper gehuurd. En uh, hebben we in uh, drie weken tijd... Uh, 4000 kilometer meegereden, dus uh, ik kan je voorstellen dat die radio aardig vaak heeft aangestaan. En het viel ons op dat uh, continu dezelfde nummers draaien, dus alleen, alleen maar de hits volgens mij. En dat nummer kwam echt ongelooflijk vaak ook, uh, ook op de radio, dus vandaar dat ik elke keer moet terug gaan denken aan die uh, ja, hele mooie vakantie die, uh, die we daar hebben gehad. Ja. Dus, ja. En je had de Black Keys aangevraagd, hoorden we ook zo'n stukje op de achtergrond van. Uh, a Gold on the Ceiling, dat is wat meer een uh, rockachtig nummer, wat steviger. Ja. Ja. Je bent naar het concert geweest in de Ziggo Dome geloof ik. Ja, klopt. Ja, dat was helemaal te gek. Is ja. dat meer jouw stijl ook? Ja, dat is uh, wel echt mijn stijl. dus denk ik... Uh, ja, als ik een, op dit moment een favoriete band moet noemen, dan is, dat zijn het de backkeys wel. Um, ja, ik, ben een, ik weet niet, misschien twee, drie jaar geleden dat ik het voor het eerst uh, hoorde. Of misschien wel vier alweer, het gaat snel. Um, ja, en uh, dat was het uh, eerste album dat ik hoorde was, uh, was Brothers. En uh, zo ben ik dus ook bij een uh, corset van hun geweest in, uh, in Ziggo Dome en uh, na, live zijn ze ook, uh, echt uh, ontzettend goed. Vrede van wel. Ja. Dus uh, nee, dat was echt een, uh, ja, een, hele, een hele mooie avond. Dat, maar het uh, ja. zijn echt ontspanningsmomenten, laat maar zeggen. Gewoon even niks, gewoon even uit je bol gaan. En, uh... Ja, nou, dat is wel een van de dingen die ik het mooist vind om te doen met vrije tijd om met uh, vrienden naar de corsetten te gaan. Of, uh, uh, ja, bijvoorbeeld de Lowlands ben ik, ben ik één keer geweest. Dat uh, zou ik wel vaak willen doen. Maar uh, ja, dat zijn wel momenten dat ik heel erg uh, daarvan kan genieten. Ja. Ja. We hadden het net al heel even over die aanloop naar, uh, uh, naar uh, Londen. Mm -hmm. Laten we dan nu maar naar het moment zelf gaan. Ik heb niet Hij staat van Hans van Zetten. Oh, is, uh, Eén ik denk anders. één keer niet. Volgens, ja. mij, volgens mij is dat echt al zo vaak gehoord. Ja. Ik heb het stukje poëzie dat gemaakt is over jouw uh, ja. oefening. Kan je dat nog herinneren? Sportgala 2012. Mm, nee? Nee. Even luisteren? Ja. Gebeeld houdt lijf. Goed lachse trouwe kijkers. Wie houdt niet van hem? Jaren zoeken naar balans. Soms vleugellam op moment suprême. En dan valt het stil. Hobbels, angels, twijfels. Dan word je wel onzeker van. onzeker van. Langs onverharde weg naar Londen. Angst en ontzag weggeblazen in afzondering. Op dat moment moet je de perfecte oefening van je leven gaan turnen... en daarmee een gouden medij afdwingen. Olympische lat, hemelhoog. Toen bleef maar één optie over. Vliegen. Wij zitten op het puntje van onze stoel. Vrij als een vogel, in het hoofd en in de lucht maakt hij zijn cirkels. De rekstok koesterend als een geliefde vol vertrouwen. Soms terloops liefkozend in de draaiing. Dan weer stevig beetgepakt. Talkspat van vingers, vezels tot het uiterste. Lef tot vierde macht. Vriendschap met de zwaartekracht. En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar staan ze. Cassina, Kovacs, Koolman. Drie heren saluerend aan de mat. Alleen zichtbaar voor de nieuwe meester. ...die zijn moment van eeuwigheid bijtopt op ons netvlies. Wow. heeft hier de oefening wat een leven geturt. Die blijft dak. En nu, het vierde element. Rio kijkt al smachtend uit naar Epke's nieuwe hemelkoers. Je zit er geboeid naar te luisteren, merk ik. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk een hele korte samenvatting denk ik, van, uh, <laughs> van Beijing naar Londen. Zo uh, als het een beetje omschrijft en dan naar de oefening... Maar nou, wat ik wel eh, waar ik even bij, bij, over moest nadenken was eh, op het moment dat hij zei: eh, De heren en Cassina, Covert-Kolman, kijkende daarna en uh, praten. Saluerend ja, salueer. aan de man. Ja, dat, dat vond ik wel dat raakte me op zich wel. Want eh, ik weet ook dat bijvoorbeeld Cassina, die, die, daar heb ik ook nog mee, mee geturrend. En eh, die was daar ook eh, te plaatsen. En eh, ja, de, van, ik heb hem zelf niet getroffen. Uh, natuurlijk door de drukte en dergelijke. Dan, dan, maar de journalisten hebben wel gesproken. En uh, ja, dan, uh, dan krijg je te horen dat hij het uh, fantastisch uh, knap vindt dat, uh, wat ik doe. En dan de, de drie achter elkaar en zo. En dat, ja, dat vind ik dan wel heel bijzonder. Dat, uh, dat nou, de Olympisch kampioen, iemand die de casino heeft, uh, voor het eerst heeft gedaan, uh, dat die dat over jou zegt. En dan denk je, nou, zou uh, meneer Kovacs en meneer Kalman dat ook uh, zo ervaren. Dat, uh, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat uh, zulke mensen die het zelf hebben ervaren... toch bewondering hebben voor, uh, voor wat je dan doet. Dat, uh, ja, dat raakt je dan wel. Ja. Ja. Tuurlijk als, uh, is het fijn als mensen hier in Nederland... Uh, die waardering uitspreken. Maar als uh, echte deskundigen mensen die het zelf hebben ervaren. En ja, ook grensverleggers. Hè, dat zijn mensen die dus nieuwe vluchtelementen op rekstok hebben gemaakt. En dat is, dat is sowieso wel, uh, vind ik dat heel bijzonder. Dat je voor het eerst de dubbele salto over de rekstok maakt... En, ja, hoe, hoe verzin je het? Uh, ja, dat is, uh, wel, uh, geeft in ieder geval wel een goed gevoel... dat uh, dat, dat soort mensen ook de waarderingen uh, voor je prestaties hebben. Het is een beetje als de man die jou over je angst heeft heen geholpen... van je salto. Hoe heet hij nou? Want je hebt zijn naam nou genoemd. Hoe heet hij nou? Die, die zelf zo'n uh, zo ja, durf... Zo'n uh, durfval, ja. ja. ja dat was uh, Arie Rodenburg. Ja, ja, ja, die je net noemde. Ja. Het is eigenlijk een Arie Rodenburg, maar dan in het... Uh, kwadraat in kwadraat in kwadraat, om maar te zeggen. <laughs> uh, <laughs> en eigenlijk ben jij ook zo? Jij bent toch ook een pionier? Ja, ja is, ook, is ook wel zo. Alleen, uh, het is altijd: uh, uh, je, je, je benadert het uh, bij jezelf heel anders, natuurlijk. Uh, ja, je ziet jezelf niet, niet heel erg zo. Ook al, als je zo over nadenkt, weet je wel van ja, ik ben de, de eerste die de drie vluchten achter elkaar doet. En als je andere mensen hoort spreken, dan, uh, dan denk ik van ja, het is ook wel heel bijzonder. Maar vooral omdat hun zo uh, enthousiast over praten. Maar je kan je bij anderen dan wel weer goed voorstellen van hoe bijzonder het is. De eerste co het de eerste dopstel over de stok, hoe, hoe uniek het is. Ja, misschien uh, uh, zijn er ook wel andere turners die zo over mij denken van... jee, maar dat hij de drie uh, achter elkaar doet op de ja. Olympische Spelen. Maar zo ervaar je dat dan zelf toch, toch, toch weer anders. Hoe zitten die vier elementen er al in bij je? ja dat nou, is niet zo goed. Nee. <laughs> maar heeft dat, met, heeft dat met angst te maken? het Zonderland? nee. Of, of is dat met uh, nog niet? het zit er gewoon nog niet in. de techniek zit er nog niet in. nee, nou ik heb er ook niet echt heel erg op gefocust de afgelopen jaar. ik heb me vorig jaar gericht op een op, wel op een andere oefening dan de, de Olympische oefening. en dan heb ik um, uh, twee vluchtelementen, uh, de Cassina en de kovas gecombineerd. en dan doe ik die tussenslingers en dan, vervolgens deed ik de komen uh, met de Galo 2. En als je die vier achter elkaar uh, doet, dan heb je dus hier uh, de alle vier de nieuwe vier uh, uh, de, de, de reeks zeg maar van vier vluchtenmomenten. Je gezicht gaat helemaal anders staan als je dat zegt, weet je dat? Ja, dat lijkt me wel een mooie. Ja, dat is wel <laughs> een, echt... een keer gaat gebeuren. Ja, ja, ja precies. Ja, daar ben ik wel blij van van die gedachten. Maar uh, ja, daar moet je, daar moet ik nog wel echt hard op trainen. Dus ik heb eigenlijk een, een tussenstap genomen van. De Cassina of nee, de combineren met de Gelo 2, dus de laatste twee combinatie. Daar heb ik me eerst op gericht om dat überhaupt te, te controleren en dat ook op een wedstrijdmoment te doen. En nu is, nu is langzamerhand de volgende stap om te gaan trainen op alle vier vluchtelementen. Maar vervolgens in de oefening dit jaar waarschijnlijk nog wel dat los te gaan doen. Ja, en dan richting uh, Rio moet, ja, moet je dat toch serieus gaan proberen om, uh, om de vier achter elkaar te, te gaan doen. En op dit moment is het misschien nog niet nodig, maar ja, ik hoorde afgelopen week alweer van, uh, van Daniel aan het trainen. Dat de twee jonge Japanse jongens uh, ook de die de drie dus uh, al doen. Dus voor mij ook de Casina, Covens komen en dergelijke, die doen het ook al. Dus ja, je kunt verwachten dat er, uh, dat er in Rio, daar moet je in ieder geval rekening mee houden. Ja, dat, uh, dat die jongens dat ook kunnen. En dan uh, hoop ik dat ik dus de, de, de vervolgstap al uh, heb kunnen maken. Hm. Ja, maar jij, ben, jij zit niet zo in elkaar dat je dat hoopt. Je hebt gewoon al een plan in je hoofd dat je dat ja. wil. Want ik, wil, ik zag net je gezicht. Maar dat je erover ja. praat, ga je anders kijken. Dat, ja. Jij wil gewoon, in Rio wil je gewoon vier elementen turnen. Tuurlijk, dat is geen twijfel ja. over mogelijk dat ik dat wil. Maar, maar is het mogelijk om zodanig te trainen dat je die vier elementen kan? En kan je dan uit angst... He, wat toch een mm -hmm. beetje het kernwoord is van uh, zoals het allemaal uh, goed gevallen is en zo zou het ook fout kunnen gaan. Ja. Dat je uit angst een maand voor de speler zegt: Ik doe het toch niet? Nou, natuurlijk, het, het hangt er heel erg vanaf van hoe, hoe, uh, hoe groot is de kans dat het gaat lukken. En, uh, voor de Londen had ik ook zoiets: ja, Ik moet het wel minimaal 8 van de 10 keer halen. Uh, als ik hem uh, de, de, zeker wil zijn dat het op de, op de, in Londen ook gaat lukken. Op de en hoe de, was de uh, eerste keer dat je hem deed? See? De eerste keer dat hij echt lukte, hoe was ja. dat? Ja, ja, super. Ja, er, er gaat dus zo'n goed gevoel door je heen. Uh, waarschijnlijk zoveel adrenaline en uh, endofines en allerlei hormonen. Ging die echt helemaal? Uh, was het echt perfect? Ging echt helemaal... ja, hij, was, ja, hij was hartstikke mooi. Hij was, uh, volgens mij waren die vluchtelementen die ik, uh, die ik op dat moment deed, waarbij ik het vier achter deed, waren, waarschijnlijk, waren mooier dan de, de drie vluchtelementen van de, die, van de Olympische oefening. Zeg maar. ja, die, het ging op dat moment... Uh, ja, automatisch. Hè. Dat, zo moet het eigenlijk. Gewoon automatisme was het eigenlijk wat ik uh, ja. deed. Ja. Is dat het ideale afscheid? Vier elementen doen: goud pakken in Rio. Ja. Je, de, de, de oefening krijgt jouw naam. Ja, die dat komt waarschijnlijk Dan sta je saluerend ja. bij iemand anders langs de mat. Samen met Koopers ja. en Goldman ja. ja. en Casino. Ja. Ja, nee, dat, ja, nee, dat is wel, uh, wel uh, optimaal. Ja. Als het ja. inderdaad en goud, maar ook met die vier, dat, dat, dat maakt het wel af. Ja, toch ja. wel. Ja. ja. Is het echt klaar naar Rio, denk je? Uh, ja, ik hou er serieus rekening mee. Ja, dat, uh, als je gewoon nu uh, uh, gewoon ervaart hoe je, hoe je lichaam zich ontwikkelt en dat je dan uh, toch steeds minder belasting aan kunt, uh, ja, dan hou je rekening mee dat op een gegeven moment dat je zo weinig uren maakt dat de progressie eruit gaat. En dat is voor mij heel belangrijk. Daar haal ik heel veel plezier uit in, in mijn sport. Uh, die glimlach die je net zag met die vier elementen. Is omdat he, ik heb zin om daarvoor te gaan, om daarvoor te trainen. Maar nou, zodra, zodra dat wegvalt, ik, ik denk de, de lol van de sport bij mij ook heel snel uh, verdwenen. Mm. En dat is toch uh, de basis voor mij. Van, ja, uh, de vraag van, je hebt nu uh, alle titels gehaald, waarom ga je door? Ja, omdat ik gewoon plezier heb in mijn sport. En zodra dat weg uh, ga, gaat en ik verwacht als de progressie eruit gaat, nou, dan is het ongeveer uh, wel gebeurd. En nou, ik hou er rekening mee dat het, uh, dat het na Rio uh, of rond Rio, na Rio dat het dan, uh, ja, uh, dat punt komt dat het, uh, dat het klaar is. Dat je naar Afrika gaat om andere mensen beter te maken. Ja, als de, die ruimte daarvoor is, dan uh, zou ik dat geen probleem ja. vinden... om daar dan mijn tijd in te steken. Ik kan me ook voorstellen dat het wel wat uh, helderheid in je hoofd ook schept... als je vrij vroeg voor Rio al het besluit neemt. Van na Rio is het klaar. Het kan dan ook stimulerend werken... omdat je nou echt een punt hebt om naartoe te werken. Ja, en dat heb ik eigenlijk voor uh, Londen ook wel bewust gedaan. Uh, heb ik ook nooit gezegd van, ik ga sowieso tot Rio. Uh, ik heb toen echt benaderd van, misschien is dit wel mijn laatste kans. Misschien is het wel mijn laatste Olympische Spelen. En ik, ik was, ik, het voelde ook zo van, dit geeft me ook de meeste motivatie om, om alles eraan te doen. Om, uh, om te proberen die titel te pakken. En ja, dat is denk ik van nu ook een gezonde benadering om dat voor Rio uh, ook weer te doen. Ja, behalve dan dat het wel een, een, een stap is die niet meer terug kan als je... Ja. Nou, zo, moet je het, zo zie je het waarschijnlijk ook. Van ja, Na Rio, stoppen. Ja. Ja, dan, dan is het, is het ook het... echt klaar. Dat idee dat moet toch ook even wennen zijn? Uh... Ja, maar ik hoef nu gelukkig die keuze niet te maken. Ja. Maar ik denk als het moment er is, dan weet je dat gewoon. Dan uh, is het niet meer van wat zal ik doen? Het is gewoon een gevoel van... Het is mooi zo. En, uh, en uh, ja, dan is het gebeurd. En ik denk dat inderdaad... Dat, uh, misschien moet je wel iets langer doorgaan. Mijn broer Herre die heeft dat dus ook gehad. Die, het was eigenlijk precies hetzelfde. Die, die had op een gegeven moment uh, ging de progressie eruit. Hij bleef op een bepaald niveau hangen. En misschien op het einde wel dat het alweer wat omlaag zakte. Maar toen wist hij ook zeker van... Ja, nu ben ik er echt klaar mee. En hij had misschien een jaar daarvoor had hij dat gevoel van... Nou ja, eigenlijk vind ik het nu wel genoeg. Maar toen wist hij nog niet zeker. En hij heeft het nog een jaar volgehouden. En toen was hij overtuigd van... Nou, nu is het echt uh, mijn tijd. En hij heeft nooit spijt gehad ja. dat hij is gestopt. En je hoort wel andere sporters die, die denken van... Nou, nu ben ik er klaar mee. En toch na een jaar alweer... Van, oeh, ben ik te vroeg gegaan? Dus misschien is het soms beter om even een half jaar uh, te lang uh, door te gaan met je sport. Het zeker weten dan uh, als je die twijfel houdt. Ja, Rintje, hè? Zijn we weer terug aan het begin van het gesprek? Uh, dat is ook uh, inderdaad. En, uh, volgens mij is hij ook gewoon uh, lekker uh, doorgegaan. Ondanks dat mensen zeiden, ja, je moet stoppen, want die uh. tijd is al geweest. En volgens mij heeft hij, uh, roepen, riepen mensen dat al. En toen werd hij alsnog een keer wereldkampioen, Allround. En dat vond ik dan wel een mooie actie. Dat hij dan toch even... Ja, dat gaat het dan niet om. Want dat ging hem puur op zijn eigen plezier. Maar ik vond het toch wel mooi om te zien dat hij dat uh, ook nog in zich had. Maar nou ja, hij heeft echt gekozen voor, uh, voor zichzelf. En dat uh, vind ik dan ook wel weer stoer. Tot slot, is Silver ook goed in Rio? Op dit moment denk je van nee, dat is niet goed. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren de komende jaren. En misschien krijg je wel uh, allemaal tegenslagen. En uh, krijg je toch nog die kans om, uh, om in dat jaar er bovenop te, te klimmen... En ben je dan een keer heel blij met zilver. Dat weet je gewoon niet. Dat hangt heel erg af van de, de aanloop daar naartoe. En als dat op, het, op dat moment het maximale wat er te behalen valt zilver is, dan kun je daar super blij mee zijn als het dan lukt. En, uh, ja, misschien is het wel uh, een, een of andere Japaner die uh, de, me voorbij gaat vliegen en uh, die een halve punt hoger dan mij scoort. En dat ik gewoon weet, ja, als hij zijn oefening doet, dan kan ik gewoon niet hoger. En als hij, hij dan perfect gaat en ik ga ook maximaal perfect op dat moment van wat ik kan, ja, dan ben ik gewoon blij met zilver. Ja, ja. Waarschijnlijk wel, maar... Nou. Ik hoop het niet. Oké, okay, goed. <laughs> de doelen voor de komende jaren. Elsteden tocht schaatsen. <laughs> ja. Vier vluchtelementen. Uh, een mooie medaille in Rio. Ja. En mensen helpen in Afrika. Is dat een beetje. Zullen we daarop houden? Ik? Ik Oké, okay. ja. dankjewel. Graag gedaan. dat was uh, Epke Zonderlands in onze Interview City-serie De uh, Wintergasten. Bedankt ook aan uh, producer Edwin Schoon. Tot zover uh, ook deze interview-serie en tot zover ook uh, NOS langs de lijn wat dit uur betreft. Maar we houden nog niet uh, mee op, want in het volgende uur gaan we praten over de Alstedentocht van 1997, weet u nog. Het was een boeiende Elfstedentocht waar heel veel beelden van zijn gemaakt... maar er zijn beelden opgedoken die nooit zijn uitgezonden. Niet zomaar beelden, het zijn professionele beelden. Documentairemaker John Appel komt er zo meteen over praten. We praten ook met Sven Kramer, die zit op Tenerife... en volgt daar wellicht op tv het EK Allround, waar hij dus niet bij aanwezig is. En we praten met Launus Stendam die op de mountainbike is gestapt... in Egmond aan Zee. Verder bellen we nog even met de Edwin Winkels. Want we zijn razend benieuwd hoe het is afgelopen tussen de kraker in Spanje, tussen Atletico Madrid en Barcelona. Wellicht is Messi nog in de tweede helft in het veld gekomen. Daarover ook later meer. En Real Lenders. Ik heb haar nog. 33 jaar, een veteranen in het trampolinespringen. Ook haar horen we zo meteen. Tussen 10 en 11 uur, we zijn zo bij u terug. Tot zo. Oh, hey. Ondertussen op de redactie van De Overnachting, Dolf Janssen, de man die net zo snel praat als dat hij loopt. Iedere zaterdag van 12 tot 1. Ik ben zo benieuwd, zou die s'nachts nou slapen of zou die gewoon doorlullen? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Nadat hij zijn voorstelling Topvorm heeft gespeeld, rent hij onmiddellijk naar onze hotelkamer. Dolf Janssen, De Overnachting. Vandaag vanaf middernacht op Radio 1.